6 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte en de ministers Dijsselbloem en Asscher... hebben tot diep in de nacht gesproken met D66-leider Pechtold. Na afloop noemde Pechtold het een verhelderend gesprek. Volgens minister van Financiën Dijsselbloem... is gesproken over een heel brede agenda. Vandaag wordt er verder gepraat. Dan zijn er ook weer gesprekken met andere oppositiepartijen. Het gesprek van president Obama met de leiders van het congres over het op slot gaan van de overheid heeft niets opgeleverd. Dat hebben verschillende leden van het congres na afloop laten weten. De republikeinen willen de nieuwe zorgwet openbreken, maar daar is Obama tegen. Zolang er geen akkoord is over de begroting blijven Amerikaanse overheidsdiensten gesloten. De leider van de Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad blijft langer vastzitten. Nikos Michaloliakos stond gisteravond voor de rechter op verdenking van het leiden van een criminele organisatie. Vannacht werd bekend dat hij niet op borgtocht vrijkomt. 21 andere leden van de Griekse partij worden beschuldigd van moord, mishandeling en witwassen.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 Het weer nog wisselend bewolkt. Minimum temperatuur 3 graden. Overdag afwisselend wolken en zon. En vanavond gaat het regenen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. bij Verkeersinformatie. Er is al vroeger een ongeluk gebeurd op de A9, Amstelveen-Alkmaar. De wijkertunnel is daarom in beide richtingen dicht. Verkeer moet voorlopig even omrijden via de A22, de Velse tunnel. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Het is donderdag 3 oktober, goedemorgen. Het kabinet heeft serieus gesproken met D66 in het torentje. U hoort zo Alexander Pechtold over die gesprekken. En Joost Vullings in Den Haag vertelt hoe het gaat met de onderhandelingen tussen regering en oppositie. President Obama heeft ook gesproken met de oppositie over de shutdown. Dat heeft in ieder geval nog niets opgeleverd. Wouter Zwart in Washington vertelt erover. Op medicijnen valt het te bezuinigen. U hoort zo dat reuma-patiënten met veel minder pillen kunnen doen. Een thrillerschrijver Tom Clancy is overleden. We praten over zijn oeuvre met militairdeskundige Frank van Kappen. U hoort of uitzendbureau Randstad 10.000 jongeren aan werk heeft kunnen helpen. We beschouwen de Champions League na... waar Arjen Robben en Bayern München de sterren van de hemel speelden. En Paul Sanders ontmoet vanochtend boze Groningers... 1,7 miljard euro, dat is het bedrag dat de woningcorporaties moeten afdragen aan minister Blok van Volkshuisvesting. En vanmiddag stemmen de corporaties daarover. En als ze akkoord gaan, ja, dan komt de rekening bij de huurders te liggen. En om het te wakker worden wat aangenamer te maken vanochtend, Jason Rice. Wake up, everyone. How can you sleep at a time like this, unless the dreamer is the real you? Listen to your voice.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 Zes uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nu bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. Het werd een latertje gisteren in Den Haag. Het de overleg tussen D66-leider Alexander Pechtold, premier Rutte... minister Dijsselbloem en minister Asscher duurde tot een uur of één. Het lijkt erop dat er iets van vooruitgang is geboekt... maar veel wilde Pechtold daar niet over kwijt. Het was een verhelderend gesprek en daar wil ik het ook op dit moment bij laten... omdat alles wat ik over de inhoud nu zou communiceren... het alleen maar voor de vervolgstappen ook weer ingewikkelder maakt... U weet allemaal waar wij de afgelopen dagen, weken, maanden de nadruk op hebben gelegd. En daar is vanavond ook over gesproken. Minister Dijsselbloem van Financiën liet er weinig over los. Hij is wel positief. We hebben over een hele brede agenda gesproken. Uh, en dat uh, was uh, prima. En zoals u weet ben ik in dit proces steeds optimistisch geweest. Uh, en zeker zolang iedereen bij mij aan tafel uh, blijft verschijnen is er ook reden toe. En uh, zo ziet het er wel naast begrotingsoverleg tussen het kabinet en D66 gaat vandaag verder. Dan zijn er meer financieel specialisten ook bij aanwezig. Ook in Amerika is er druk uh, gesproken over de nieuwe begroting. Maar een einde aan de shutdown is voorlopig niet in zicht. President Obama sprak met de leiders van het congres. Dat leverde niets op. De Republikeinen willen onderhandelen over de zorgwet van Obama, Obamacare. Maar die wilden daar niets van weten. De republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner begrijpt er niets van. All we're asking for here is a discussion and fairness for the American people under Obamacare. Uh, I wish, I would hope uh, that the president and my Democrat colleagues in the Senate uh, would listen to the American people and sit down and have a serious discussion about resolving these differences. Zolang de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de begroting, blijven veel overheidsinstellingen in Amerika gesloten. Zo'n 800.000 ambtenaren zitten daardoor thuis zo dadelijk een gesprek met onze correspondent Wouter Zwart... over de laatste ontwikkelingen. Concertpromoter AEG Live is niet schuldig aan de dood van Michael Jackson. Het bedrijf huurde de arts Conrad Murray in... die veroordeeld is voor de dood van de zanger. Maar AEG zelf is volgens de jury zelf niet verantwoordelijk. We, the jury, in the above, in the above entitled action answer the question submitted to us as follows. Was Dr. Conrad Murray unfit or incompetent to perform... The work for which he was hired. Answer: No. Het bedrijf was aangeklaagd door de moeder van Michael, Catherine Jackson. Ze wilde een schadevergoeding van 30 miljard dollar van de promotor. Maar dat gaat dus niet door. De gewonde moeder van de twee kinderen die gisteren in Apeldoorn uh, dood zijn gevonden, is opgepakt, dat zegt de politie. De vrouw is na behandeling in het ziekenhuis is zij aangehouden en ingesloten. En zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar twee kinderen. We moeten melden dat het om een zesjarig meisje en een achtjarig jongetje gaat. De vader wordt volgens de politie niet verdacht. Hij was op het moment van het incident niet thuis. Kijken we in de kranten, Telegraaf, groot op de voorpagina, een tekening van Volkert van der G... Teven houdt Volkert in de cel, staat erboven. Afschuw en verbijstering over verlofplan. Zo is er gereageerd op de plannen om politiek moordenaar naar Volker van der G... met proefverlof te sturen, schrijft de Telegraaf. De lezers van de krant tonen zich woedend over de plannen... Uh, om de milieufanaticus... Uh, af en toe naar buiten te laten gaan. Om alvast aan zijn vrijlating te laten wennen. Al dus de telegraaf. De Volkskrant schrijft over um, ouderen... die hulp nodig hebben. Uh, vrijwilligerswerk in ruil voor zorg... is daarbij de kop. Um, uh, oudere zieken en gehandicapten... kunnen vanaf 2015 worden geconfronteerd... met het dringende verzoek... van hun gemeente om in ruil voor zorg... vrijwilligerswerk te verrichten. Dat blijkt uit het concept van... de wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Dat het kabinet naar de Raad van State heeft gestuurd. Een interessante uh, idee daarin is dat eenzaamheid onder ouderen... mogelijk kan worden verminderd door bijvoorbeeld ze, ze te laten voorlezen... op voorschoolse opvang voor kinderen met een taalachterstand. Al dus de Volkskrant. Trouw opent met jeugdcriminaliteit. Jeugdbende kweekt zware criminelen, is de kop... Meestal beginnen ze op jonge leeftijd, volgens trouw in de wijk, met overlast, intimidatie en bedreiging. Maar inmiddels zijn het drugs- en men mensenhandelaars geworden. Blijkt het onderzoek van jeugdgroepen van toen, dat vandaag wordt gepubliceerd. Volgens onderzoekers uh, pakken ze hun pistool net zo makkelijk als hun mobieltje. De FD schrijft over Holland Casino het staaks gokbedrijf staat onder curatele van banken. De financiële situatie bij Holland Casino is zo ernstig... dat het bij bijzonder beheer van zijn banken is terechtgekomen. Schuldenlast van Holland Casino bedraagt inmiddels 60 miljoen... en gaat op korte termijn richting de 100 miljoen. Door oplovende verliezen, kosten van lopende reorganisaties... en noodzakelijke investeringen, schrijft het FD. AD meldt dat er nog steeds zieken zijn na de salmonella-uitbraak. Tientallen slachtoffers zijn er na uh, de bedorven zalm in 2012. Want de tientallen Nederlanders ernstige gezondheidsklachten. Volgens letselschade-expert Eme Drost gaat het om verlammingsverschijnselen en aanhoudende darmklachten. Op NRC Next een kop in rood-wit-blauw, land van onbegrensde mogelijkheden. Twintig jaar geleden vluchtte een moeder met een peuter naar Nederland. De peuter is deze week begonnen als redacteur bij deze krant, bij NRC Next dus. Zo gaat dat in Nederland, of zo ging dat, schrijft Next. Vanavond praat de Kamer met staatssecretaris Steven over ons asielbeleid. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal.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 leave dance where you sit Are you getting on a bit Will you survive You must survive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 Dream hoort u van Robbie Williams. We gaan gauw naar Paul Sanders. Die stort zich vanochtend op de woningcorporaties en het huren. Paul, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. We moeten wat zachter praten, want ik ben heel bang... dat ik de bewoners van Oosterwolde wakker maak. Okay. Want daar ben ik nu. In een wijkje. Keurig wijkje, hoor. Alles groen. Leuke woningen. Aangeharkte tuintjes. Alles is keurig geschilderd en bijgehouden. Kortom, het is een... Uh, het is goed toeven in Oosterwolde, ook op dit tijdstip. Maar het zijn wel huurwoningen en die mensen die moeten huur betalen... en die huren die gaan waarschijnlijk de komende tijd omhoog. En dat heeft een belangrijke reden, want wat is het geval? De woningcorporaties in Nederland hebben afgesproken... met minister Blok van Volkshuisvesting dat ze 1,7 miljard euro gaan afdragen. Dat is natuurlijk, ja, om een bijdrage te leveren, ook aan de crisis... En die woningcorporaties die zeggen, nou, dat is prima, dat gaan we doen. Maar ja, je snapt het al wel, dat geld dat moet ergens vandaan komen. En dat geld dat wordt dan waarschijnlijk toch ook wel... voor een groot gedeelte verhaald op de huurders. Kortom, de huren gaan omhoog. En daar zijn heel veel mensen niet blij mee natuurlijk. Dus ook niet hier in de Oostervolde. Als ik eventjes doorloop, dan uh, zie ik dat overal toch het licht nog uit is. Maar ik zie één... Een uh, huis waar het licht brandt. En dat het huis, is het huis van Henk Oostland. Secretaris van het huurdersplatform Mid en Vuur Mekar. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik heb de neiging om het op zijn Brabants uit te spreken. Maar ja, we zijn in Friesland. Dus waarschijnlijk wordt het heel anders uh, uitgesproken. Ik ga zo meteen bij hem aanschuiven aan de ontbijttafel. Om eens te praten ja, wat nou de bezwaren zijn tegen die, uh, die, uh, die huursverhogingen. Want dit is een regio waar ja, de huurders het niet makkelijk hebben. De krantenjongen komt voorbij. Goedemorgen. Fiets voorbij. Zegt niks tegen Radio 1. Dat is jammer. Moet ook gewoon aan het werk. Want die moet ook zijn huur, moet ook zijn huur betalen. Um. Ik zei al, het is een wat arm regio. Zeker de woningcorporaties, die hebben het hier moeilijk. En voor hen is dus dat geld afdragen... Uh, ja, dat is een, een, een flinke streep door de rekening. En ook voor de huurders, die het ook moeilijk hebben... ja, die krijgen zo'n huursverhoging voor de kiezer. Daar zijn ze niet blij mee. Daar gaan we straks mee praten. En we gaan natuurlijk ook praten met uh, uh, iemand van de woningcorporatie zelf. Lex de Boer, directeur van Leefier. Dat is een corporatie met woningen onder meer in Hoge Zand... en Groningen en Emmen. Ja, en die is er eigenlijk ook niet blij mee. Maar die is bang... Dat dat op het moment dat ze vanmiddag, want er wordt vanmiddag gestemd... of de woningcoöperaties eh, akkoord gaan met dit voorstel. Hij is bang dat op het moment dat men dit voorstel afwijst... dat minister Blok met nog veel zwaardere maatregelen komt. Nou, dat zou helemaal slecht nieuws betekenen. Dus dat gaan we doen vanochtend in Oosterwolde. Hm. Nou, dan uh, gaan wij. naar jou luisteren, Paul Sanders. Uh, vanochtend dus over huren en huurverhogingen... door de verhuurdersheffing die woningcoöperaties is opgelegd. De voorbereiding voor het WK voetbal volgend jaar in Brazilië. Die verloopt bepaald niet vlekkeloos, al eerder over bericht. En gisteren werd het werk aan het stadion in Curitiba stilgelegd. Dat is zeker niet het enige stadion waar het niet naar wens gaat. Correspondent Mark Bessems, eerst maar naar dat Curitiba stadion. Wat is daar het probleem? Er was vorige week een inspectie en er zijn maar liefst 208 overtredingen geconstateerd... En dat ging vooral om veiligheidsvoorschriften uh, uh, die niet uh, goed werden nageleefd. Nou, de rechter die zeiden dat is veel te gevaarlijk. Uh, bouwvakkers die lopen risico uh, nou ja, op de meest vreselijke dingen ze kunnen worden uh, aangereden, van grote hoogte naar beneden vallen, geëlectrocuteerd. Met andere woorden, te link. De bouw werd stilgelegd. Nou, het bouwbedrijf heeft nu. Uh, uh, tot vrijdag de tijd gekregen om allerlei uh, verbeteringen uh, uh, toe te gaan uh, passen. En dan wordt er vrijdag weer geïnspecteerd... en dan kunnen we hopelijk weer gaan bouwen in Kudichiba. Uh, zelfs als dat gebeurt, dan nog is dit natuurlijk een enorme tegenslag. Want juist in Kurichiba ligt de bouw van het stadion uh, echt ver achter. De ambities zijn zelfs al naar beneden bijgesteld. Want ze hadden gedacht, ze hadden gepland om daar een prachtig, prachtig state-of-the-art, modern schuifdak op het stadion te bouwen. Nou ja, dat hebben ze nu uh, maar laten zitten... want dat uh, gaan ze nooit meer redden voor de deadline in december. Dus het gaat niet echt uh, lekker daar in Curitiba. Nee, Mark, je zegt het al terecht. Ze moeten opschieten. Het WK is volgend jaar en er zijn meer stadions waar het niet helemaal goed gaat, hè? Nee, er zijn straks, uh, het is de bedoeling dat er straks in twaalf stadions wordt gevoetbald. Zes daarvan, de helft, die uh, is klaar. Dat is op tijd uh, af, want die, uh, daar is al in gevoetbald... Uh, tijdens de Confederations Cup in juni. Die waren trouwens ook op het nippertje klaar. Maar goed, dat is geen probleem meer. Dan heb je nog zes andere. Vijf daarvan zijn wel een probleem. Uh, de minister van Sport van Brazilië die heeft uh, in augustus nog... Uh, zich uh, uh, heel veel zorgen gemaakt. Die heeft gezegd van jongens, er moet iets gebeuren. We moeten sneller gaan werken. Want die vijf stadions, die komen in dit tempo niet op tijd af. Uh, het gaat dan niet alleen om dat ene stadion in Curitiba... waar nu dus de bouw uh, stilgelegd wordt... maar ook om de stadions in de steden Manaus, uh, Natal, Porto Alegre en Cuyaba. Nou, dat zijn uh, heel veel stadions. Maar het zijn niet alleen de stadions. Hè. Dat is het erge, want uh, er waren ook allerlei grote projecten bedacht rondom dat WK. Vliegvelden worden uitgebreid, wegen gebouwd... extra metrolijnen aangelegd, busbanen... nou, al dat soort plannen lopen ook vertraging op. En uh, bijvoorbeeld in Manaus, waar ik een paar maanden geleden was... Uh, vertelde de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor al die WK-dingen die vertelde mij toen al, nou, uh, dat is pas af na het WK. Oef, ja. Dus ook daar gaat het <laughs> niet heel lekker. Nee. En, en dat ze volgend jaar daar het WK hebben, Mark... dat kan toch niet als een verrassing komen? Wat is er nou misgegaan? Nee, dat is zeker geen verrassing. Uh, dat was uh, officieel bekend in 2007, moet je nagaan. En eigenlijk uh, uh, was het zo dat je daarvoor ook al had kunnen zien aankomen. Dus ze wisten het al jaren. Maar uh, toch, uh, bijvoorbeeld dat stadion, wat dus nu is stilgelegd... De bouw daarvan is begonnen in oktober 2011. Nou, dat blijkt dus veel en veel te laat te zijn. Eh, er zijn allerlei redenen voor die traagheid. En die zijn ook niet alleen... Eh, dat is eigenlijk bij meer projecten in Brazilië... niet alleen bij voetbalstadions eh, wel eens het probleem. Eh, laten we zeggen, de bureaucratie. Die is altijd een probleem. Een logmonster, het gaat allemaal heel langzaam. Eh, er zijn problemen geweest met de financiering van allerlei stadions. Eh, er wordt ook gefluisterd over corruptie... En laten we, uh, nou ja, ik moet zeggen... Brazilianen zijn misschien ook niet zo heel goed in die lange termijn planning. Dus ja, dat komt allemaal tegelijkertijd. Tja, en dan heb je een probleem. Mark Bessems, dankjewel. De stadions die zullen wel afkomen. Maar voor andere dingen moet u misschien later nog eens terug naar Brazilië. Langs de snelwegen betaal je over het algemeen de hoofdprijs... voor benzine en diesel. Komt altijd aardig wat bovenop. Maar er is nu ook een prijsvechter aan de snelweg te vinden. Tango opent vandaag officieel een onbemand tankstation... langs de A27 bij Eemnes. Het is wel een proef. De eerste snelweg-tankstation in de Randstad, zonder personeel. En de verwachting is dat de brandstofprijzen... langs de snelweg zullen gaan dalen. Want ja, als er één schap over de dam is... Ja, dit is voor het eerst dat we een onbemand tankstation langs de snelweg openen. Martijn Hazenbroek van Tango. Goedkoop tanken, dat kan al op heel veel plekken. Langs de snelweg niet of nauwelijks. Ja, er zijn er een paar in het noorden van uw concurrent, Tink. Maar het staat nog in de kinderschoenen? Het uh, is nog inderdaad, het staat zeker in de kinderschoenen. En uh, voor ons is dit ook een, uh, een testlocatie om eens te kijken hoe dat, uh, hoe dat zal gaan. Wat gaat u testen? We testen of het uh, aanslaat. Of het rendabel is? Absoluut, of het rendabel zal zijn. Uh, dingen die niet rendabel zijn, zul je als bedrijf niet snel uh, door kunnen zetten. Het heet hier het Veentje. Langs de A27, vlak voor Eemnes en Laren. Als je uit Almere komt en naar de overkant een S.O. Heeft u het al gezien? Ik heb het gezien, ja. Ze hebben de prijs verlaagd? Ze hebben gereageerd. Dat is concurrentie, hè? Zo werkt de markt. Dit hebben wij ook op, bij andere tankstations van ons al gezien. Dus we zijn niet verbaasd. Het is hier langs de A27 een heel ander beeld dan we gewend zijn. Tanken doe je zelf, afrekenen ook met een pasje... Maar er is ook een winkeltje. Een plek waar je naar het toilet kunt. Waar je een broodje kunt kopen. Een kopje thee of... Heb je zin in een kopje cappuccino? Heerlijk. Oké, okay, dan gaan we hem even maken voor je. Ingrid de Wagenaar. U bent niet van Tango. Nee, u bent degene die de klanten van Tango... als ze buiten hebben gepint... Nog even naar binnen willen lokken voor koffie. Iets lekkers. Ja, ik doe hier natuurlijk uh, me alleen uh, bezighouden met, uh, met de shop. En ik heb hier uh, geen uh, bemoeienis met de brandstof. En een beetje cacao. Beseft u dat u het eigenlijk heel anders doet dan alle anderen in Nederland? Ja, dat klopt. Zo kun je het zien. Wij bekijken uh, wat de inwendige mens uh, behoeft en waar hij een stukje voor om wil rijden. Ja, en dat gaat niet over uh, brandstof voor de auto... maar dat gaat over brandstof voor de mens zelf. Alsjeblieft. Bedankt. Ik denk uh, dat onbemand tanken en een fijn uh, koffieconcept... of broodjesconcept, dat dat heel goed samen kan gaan. Onbemande, onbemenste tankstations. Het is een trend die niet te keren is. Blijkt ook uit de laatste cijfers van de BOVAG. Ja, we zien dat nu in 2013 ongeveer de helft van alle tankstations in uh, Nederland... en dan hebben we het over totaal 4.000... en bijna 2.000 daarvan die zijn inmiddels al uh, onbemand. Tom Huiskens van de BOVAG. Nu zal het iedereen opvallen die regelmatig op de snelweg zit. Daar zijn de prijzen hoger. Dat komt omdat het nog niet heel erg stevig geconcureerd wordt. Klopt. Dat gaat nu uh, komen. Nou Is gewoon. dat de doorbraak? Nou, dit is wat, wat Tango natuurlijk wel voor ogen heeft. De snelwegen zijn uh, nog het laatste bolwerk eigenlijk... waar de onbemande pomp nog niet is doorgebroken. Langs de provinciale wegen en in de dorpen is het gemeengoed. En dat laatste bolwerk, daar wordt nu uh, opgeschoten... door uh, partijen als Tango en Tink. En Tink heeft het al in Noord-Holland en in Friesland gedaan. Prijsvechten. Prijsvechten, ja, maar zij brengen natuurlijk een kostenniveau omlaag... omdat ze geen personeel in dienst hebben. Dus ze kunnen genoegen nemen met een lagere marge. Er wordt evengoed nog geld verdiend, anders zouden ze het niet doen. Hoe komt het dat het nu pas gebeurt, langs de snelwegen? De tankstations langs de snelwegen die zijn grotendeels in handen van de maatschappijen. Dus niet van zelfstandige ondernemers. Er moet heel veel geld betaald worden om een vergunning te krijgen van de overheid. Om zo'n locatie te mogen exploiteren. Dat moet terugverdiend worden. En dat wordt door die maatschappijen heel vaak terugverdiend. Met zo'n compleet winkelconcept erbij. Tango breekt nu met die traditie en zegt, nee we gaan het anders doen. Zonder personeel? Want goedkoper? Ja, zonder personeel, dus goedkoper. De winkelruimte wordt verhuurd aan een andere ondernemer. Die neemt daar het, uh, het risico. En uh, zo op het eerste gezicht lijkt het een mooie oplossing. Tom Huiskunt zei dat van de BOVAG. Hij sprak onder andere met Louis Dekker. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. In de tweede speelronde van de Champions League groepsfase heeft Bayern München het sterrenensemble van Manchester City een pak slagen gegeven. De titelhouder versloeg in Manchester City met 3-1. Dat had, ik ook niet, dat had ik ook niet verwacht dat het zo uh, simpel zou zijn vanavond. En dat is denk ik een groot compliment aan ons. Ik denk, City had ik ook wel meer van verwacht. Uh, ze hebben ons denk ik wel veel ook de ruimte gelaten. En, ja, daar hebben we natuurlijk optimaal van geprofiteerd. En uh, dat wij voetballen kunnen, dat, uh, dat is wel duidelijk. Dat hebben we genoeg uh, laten zien, ook vorig seizoen. Um, en er zaten af en toe fantastische aanvallen tussen. We hebben een fantastisch positiespel gespeeld. Weet, en ja, we hebben ze echt volgens mij helemaal kapot gespeeld. Ook okay. de stadgenoot van City, Manchester United, won niet. Uit bij het Oekraïnse Shakhtar Donetsk, brengt United steken op 1-1. Juventus Galatasaray eindigde ook in een gelijkspel. Het werd daar 2-2. Real Madrid maakte geen fout. FC Kopenhagen werd met maar liefst 4-0 verslagen. En Paris Saint-Germain versloeg Benfica met 3-0. En vanavond wordt er dan gespeeld in de Europa League. De Nederlandse inbreng komt van PSV en AZ. PSV speelt in Oekraïne tegen Tjerno Moretz Odessa. En AZ ontvangt in Alkmaar het Griekse Pao Saloniki. Interimcoach Martin Haar hoopt dat de wedstrijd de nare smaak... die het vertrek van Verbeek achterlaat, kan wegspoelen. Nou, iedereen wil graag uh, voetballen, wat ik zei. En, uh, en door, door, uh, vergeet je ook dingen die de afgelopen weken zijn gebeurd. En uh, dat is de beste remedie. Toch is de voorbereiding anders dan, tenminste zo kan ik me voorstellen, dan normaal op een Europa Cup wedstrijd? Hoe, hoe vergaat zoiets uh, zo deze week? Nou ja, wat je zei, het was hectisch. En, maar dan moet je het oppakken en dan hebben we niet een andere voorbereiding gedaan als, als daarvoor. Dus daarin is, is niks veranderd. Alleen nu even moet ik voor de microfoon wat anders voorbij bij het WK Turnum in Antwerpen heeft Noël van Klaveren zich... mede dankzij een persoonlijk record voor de Meerkamp finale geplaatst. Ja, dus stond ze na afloop natuurlijk te stralen. Dat deed ze volgens eigen zeggen al tijdens de laatste oefening. Ja, ik dacht vroeger, nu is het gewoon stralen in het laatste toestel. En uh, dat heb ik eigenlijk ontzettend goed gedaan. Bij mijn eerste serie dacht ik al van, wauw, wat is dit goed. En toen was nog natuurlijk uh, verder afwachten. En uh, ja, ik heb echt een hele gave verloefening neergeturnd. Goed cijfer ook. En dan ook weer mijn uh, beste score in de Meerkamp. En ook de pas 16-jarige Shantisha Nettep heeft het goed gedaan. Zij bereikte de finale op sprong. Dat was een grote verrassing, ook voor haarzelf. Het was echt geweldig toen ik stond bij mijn eerste was ik wel echt super blij. Het zit je echt tussen die grote namen en zo. Tussen Markeine Maroni en Simone Pels. en zo. Dus dat is wel cool. Cool, yes, en stralen. Het Nederlandse volleybalteam is de tweede ronde van het WK-kwalificatietoernooi... begonnen met een 3 0 zege op Israël. Geen setverlies dus voor Oranje, maar echt groot was het verschil met Israël niet. Nederland won de drie sets met kleine verschillen. Maar goed, ze wonen wel. Vanavond is de tweede wedstrijd, dan is Wit-Rusland de tegenstander. En straks de folderbezorgers, hoort u meer over. Nu worden ze nog per wijk betaald, maar straks per uur. En dat kan wel eens vervelend uitpakken voor de wat oudere bezorger. Want die zijn straks... Te duur. Dit is Radio 1. We gaan eerst naar het NOS-journaal. Dorald Megens. Goedemorgen. Goedemorgen. De top van het kabinet heeft in het torentje urenlang overleg gevoerd met de leider van d 66 Pechtold. Na afloop noemde Pechtold het vannacht een verhelderend gesprek. Het kabinet zoekt steun voor het plan om nog eens 6 miljard euro te kunnen bezuinigen.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 Bij de kerncentrale in Fukushima is opnieuw een lek geconstateerd. Uit een tank in het Japanse complex is radioactief koelwater gelekt. Het is de tweede keer in twee maanden tijd. En volgens eigenaar Tepco is een deel van het besmette water... mogelijk in de grote oceaan terechtgekomen. Het weer, vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag neemt geleidelijk de bewolking toe. Aan het einde van de middag en vanavond... dan gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt vandaag 14 tot 18 graden bij een stevige oostenwind. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Jolanda van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Het is al langzaam rijden op de A7 richting Zaandam. Bij de Alvindweide Wormer zo'n 7 kilometer. Aansluitend op de A8 richting Amsterdam bij het knooppunt komplein 3. Uh, Probleem op de A9, ook maar Amstelveen. De weg is even in beide richtingen dicht bij de... Wijkertunnel had te maken met een aanreding. Goede nieuws is dat er alweer één tunnelbuis open gaat. Minder goede nieuws is dat het op de omleidingsroute, de A22, ook wat vastloopt. Bij de Velze tunnel staat zo'n twee kilometer. Verder een uh, ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Randweg Dordrecht staat drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En straks staat Amsterdamse grachten onderzocht, beschreven en samengevat in een heel dik boek. En de deur is dicht bij de Amerikaanse overheid. Laatste nieuws over de onderhandelingen hoort u zo van onze correspondent Wouter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 Nu vijf nummers voor maar 10 euro. Kijk op 360magazine.nl Goedemorgen, het is 4 minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Voor de eerste keer sinds de shutdown in de Verenigde Staten... zijn de hoofdrolspelers bijeen geweest om over een oplossing te praten. President Obama had een ontmoeting met de leiders van het congres. Sinds dinsdag, u weet, dat is een groot deel van de overheid gesloten... omdat er nog geen nieuwe begroting is. We gaan naar Washington, naar onze correspondent Wouter Zwart. Wouter, heeft dat gesprek nou wat opgeleverd? Heeft Obama of Bainer iets gezegd na afloop? Ja, ze hebben wel wat gezegd... maar uh, wat ze allemaal zeiden was dat het resultaat nul is. Uh, dit was echt een optreden voor de bühne, want Obama die had eigenlijk van tevoren al aangegeven ik laat mij niet verleiden tot onderhandelen hier. Hij wil, uh, pas als er een, een echte budgetovereenkomst ligt van de partijen, hè, die de overheid onmiddellijk weer aan het werk zet, die shutdown opheft, en die ook nog eens zal voorzien in het ophogen van het schuldenplafond hè, dat er aankomt, dan pas wil Obama echt gaan onderhandelen met de Republikeinen over bijvoorbeeld, ja, lange termijn aanpassingen, wat de Republikeinen zo graag willen in die overheidsfinanciën tot die tijd niet. Uh, dus ja, er was inderdaad wel uh, overleg. Uh, maar goed, we wisten natuurlijk al, er is nog geen overeenkomst tussen die partijen. Dus er was geen resultaat. Hmm, nou is er natuurlijk ook binnen de Republikeinse partij tweespalt. Sommigen willen Zo. Obama tegemoetkomen, omdat ze bang zijn dat het anders helemaal slecht uitpakt voor de partij. Hoe liggen de verhoudingen nu? Het ligt niet goed. Uh, de, hè, je weet, die shutdown is vooral het initiatief van, van de conservatieve vleugel van de partij. Dat is een, een, een kleine beweging van zo'n 20 tot 30 republikeinen. Die houden de rest van de partij eigenlijk gegijzeld. Hè. Ze zijn groot genoeg om, als ze eventueel anderen een andere kant op willen, om dat dan te dwarsbomen binnen de partij. Nou, nu is die shutdown er. En is er nu echt twee spalten over wat nu. Want men weet natuurlijk dondersgoed binnen die partij. Zij krijgen de schuld nationaal van dit debacle. Nou, de meest extreme politici, die zeggen nu, weet je wat, we moeten die shutdown juist doortrekken, helemaal tot ver in oktober, als dat schuldenplafond er ook bij komt, hè, dan krijgen we misschien weer meer steun van de bevolking, en dat zal ons sterker maken. En anderen, meer gematigden, die zeggen juist, nee, jongens, we hebben al veel te veel schade geleden, we moeten ons verlies nu nemen, die shutdown onmiddellijk stoppen, herpakken, en dan later de strijd met de Democraten weer, weer aangaan, hè, als we nog iets van een kiezerschare willen overhouden. Tussen die twee gaat het ja, en die kiezerscharen merkt hij inmiddels meer van die shutdown, want dag 3 is zojuist ingegaan. Uh, absoluut. Uh, een van de meest opzienbare tafereelen af, uh, afgelopen nacht, zeg maar, was hier op de Mall in Washington. Dat is die grote boulevard waar al die musea aan liggen, al die oorlogsmonumenten. Uh, die gingen dus dicht, dat wisten we. Uh, en toen ontstonden er eigenlijk ja, kleine opstootjes. Uh, allerlei toeristen, oorlogsveteranen die van heinde en verre naar D.C. waren gekomen om ja, bijvoorbeeld het Tweede Wereldoorlogmonument uh, uh, te bezoeken. En die zagen daar allemaal hekken staan. Die mensen waren zo boos, die hebben die hekken opzij geduwd spraken echt schande van hun congresleden. En toen werd het pas echt... Onwerkelijk zou ik maar zeggen, want toen kwamen al die congresleden, democraten en republikeinen, gewoon naar buiten. Die gingen naar die monumenten toe en die gingen echt voor die camera's goede sier maken. Zeiden, jongens, wij willen die monumenten wel open, wij steunen onze kiezers. Nou, dat viel natuurlijk helemaal niet goed bij die bezoekers die, ja, natuurlijk een paar dagen geleden diezelfde congresleden nog uh, de heleboel op slot zagen draaien. Dus het was een zeer aparte situatie en dat gaat echt nog wel een paar dagen door, ben ik bang. Warte Zwart in Washington. Hoe zijn de Amsterdamse grachten ontstaan en hoe heeft het gebied zich kunnen ontwikkelen tot UNESCO-erfgoed? Zijn de belangrijkste vragen in het boek De grachten van Amsterdam, dat vandaag verschijnt. Vuistdik, 465 pagina's met onder meer historische foto's van de grachten en bijna elk hoekje is beschreven. Aan de Amsterdamse grachten.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 Niet altijd even mooi. Er zijn ook tijden geweest, nog niet zo lang geleden, zo'n 50, 60 jaar geleden... dat ze dachten, laten we de hele boel maar afbreken. En dat geldt vooral voor het gebied hier aan onze rechterhand, de Jordaan. Koen Klein kent niet alleen elke gracht in Amsterdam. Maar hij heeft ook nog een boek over gemaakt. Er zijn al veel meer boeken gemaakt over Amsterdam en ook over de grachten. Maar waarom moest uw boek echt worden gemaakt? Nou, het is een, er was een goede aanleiding voor, omdat het 400 jaar bestond. Eh, tenminste, dat het gevierd werd. En ook dat het UNESCO werelderfgoed is geworden, die grachtengordel. En we hadden 20 jaar geleden al eens een keer boek gemaakt... waarbij we de hele heren, keizers, prinsen en single hadden gefotografeerd. Dus we dachten, laten we dat nog een keer doen. En laten we dan eens voor, eens voor altijd vertellen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 Ja, het is inderdaad een geverfde steen. Een geverfde steen. had zo... toch een beetje plastic eruit zag in het donker. Maar zo maar... te zien is het een architect aan het werk... met een, eh, met een passer en een, een pen op een tafel. Maar hij heeft zichzelf afgebeeld als rode leeuw... en het, het datum 1754 opgenomen. Dus uh, uh, een, een eerbewijs aan het pand eigenlijk. Want misschien woont die meneer er al lang niet meer. Dat is al lang verhuisd. Zullen we eens aanbellen anders? Oh, daar is een mevrouw. Is te zien? Uh, ik zie daar een uh, oh, meneer. meneer lopen. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Heeft, u dit, uh, heeft u deze gevelsteen zelf gemaakt?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 Zich beter dan een te zijn. Straks om tien uur wordt het eerste exemplaar overhandigd... aan de Amsterdamse burgemeester van der Laan. Daar hebben wij trouwens ook nog een vraagje over. En aan. Een bijdrage van verslaggever Matthijs Holtrop hoorde u. Elke werkdag wakkere worden met het NOS Radio 1-journaal. Van Amsterdam naar Friesland, daar is vanochtend Paul Sanders. Die belt huurders wakker, of heeft ze al wakker gebeld. En ze hebben het al zo zwaar, Paul. Ja, ze hebben het zeker zwaar. Want uh, die huren die zijn tegenwoordig best, uh, best hoog. We zitten aan de tafel bij Henk Oostland... secretaris van het huurdersplatform mit en Veur Mekaar. Ik heb inmiddels begrepen dat het een Drentse uitdrukking is. Dus uh, uh, ik weet niet of mijn Brabantse tongval daar een beetje bij helpt. Goedemorgen, meneer Oostland. Goedemorgen. Ja. We zitten aan uw ontbijttafel met uh, koffie en met de Leeuwarden Courant. En we gaan het hebben over de huren. Woont u hier fijn? Ja hoor, wij wonen hier al 25 jaar, dus uh, bevalt ons hier wel. Wat voor wijk is het hier in Oosterwolde? Nou, nog een beetje gemengd. Hè? Dus eh, niet alleen lage inkomens, maar ook een, die er een klein beetje boven zit. Mooie groene wijk. Alles zit keurig in de verf, goed onderhouden. Dus het ziet er prima uit. Ja. ja. Maar dat kost wat. Dat kost wat, ja. ja. Want wat, wat, wat betaalt u aan huur hier? Wij betalen ruim 500 euro in de maand. Ja. Dat lijkt mij nog mee te vallen voor zo'n leuk huis. Want u, we zitten in uw bijkeuken, om het zo maar even te zeggen. In de woonkamer zo. Lekker ruim. Goede door Ik kan de tuin niet zien vanwege de, de donkerte... maar uh, dat is weinig geld voor zo'n leuk huis. Ja, het is niet veel geld, maar in die 25 jaar is de huur wel uh, verdriedubbeld. Ja. We gaan het inderdaad hebben over de huur. Want de woningcorporaties zitten vandaag bij elkaar... om te praten over 1,7 miljard euro dat moet worden opgehoest. En dat wordt waarschijnlijk toch wel weer verhaald op de huurder. De huren gaan extra omhoog. Kunnen de mensen in Oosterwolde dat hebben... Uh, nou, over het algemeen niet. Hè. Het inkomen hier in, uh, in het noorden van het land... is toch uh, een stuk lager dan in het westen. En je hebt uh, toch nu uh, een beetje het gevaar... dat je uh, die inkomensgroep treft die net nou ja, rond kunnen komen... die vaak afhankelijk zijn van uitkeringen. En die hoeven maar een klein deeltje du te hebben... en een vallen de rand. We kijken ook eventjes in de kranten, de Courant. En wat zie ik nu? Staan daar ergens, in... pagina 3... hoogste loonstijging in het noorden. Nergens lijkt de loonstijging zo hoog uit te vallen als in Friesland en in Groningen. Nou, dan kunnen die paar tientjes uh, huursverhogingen er best wel bij. Ja, dat zijn misschien de mensen die uh, toch wel een koopwoning hebben. Hè? Want de verdeling is toch een beetje 60-40 uh, hier in Friesland. Hè? 60 uh, mensen die een eigen woning hebben en 40% die een, in een huurwoning wonen. Ja. Nou, Straks gaan we verder praten over de bezwaren die uw huurdersvereniging... u vertegenwoordigt 16.000 huurders. Uh, wat de bezwaren zijn tegen een eventuele huursverhoging. En wij gaan ondertussen nog even de Leuwarde Courant doornemen met een kopje koffie. En voor de verkeersinformatie gaan wij naar Jolande van der Velden. Jolande, weet jij iets over problemen bij de Wijkertunnel? Ja, die is uh, rond kwart voor zes al even dicht gegaan helemaal. Een aanrijding tussen twee personenauto's. Uh, Eén daarvan die was geraakt bij zijn LPG-tank. Daarvoor is de tunnel in beide richtingen dicht. Goede nieuws is dat de buis naar het noorden weer open is. Het slechte nieuws is dat die buis naar het zuiden... die blijft nog zo'n kleine drie kwartier dicht. Begint ook aardig vast te lopen op die A9... vanaf de Afritkastricum tot aan de tunnel zes kilometer. Uh, een verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via de A22 de Velzaartunnel, maar daar staat inmiddels ook zo'n 2 kilometer. Er zijn toch al allemaal aanrijdingen al vanochtend vroeg. Ook op de A16 de Moerdijkbrug ging het mis richting Rotterdam. Er zijn twee rijstroken dicht, vanaf knopend Zonzeel inmiddels 6 kilometer. Een veetransport gekanteld op de A28 Zwolle richting Hogeveen. Tussen Zwolle Noord en Af het 2 kilometer en er zijn twee rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open. Wat verwacht je dan met al deze problemen voor ja, normaal, de loop van de ochtend? Ja, normaal is, uh, komt donderdag wat langzaam op gang. En dan zitten we rond half negen op zo'n 150 kilometer. Ik ga maar van 170 uit. Oh, voor een voorzichtige schatting. Nou, Altijd. We, we gaan het zien, Jolanda. Jo. Tot straks. Heeft u niet zo'n sticker op de bus, dan krijgt u reclamefolders. En de bezorgers van die folders, die hebben het moeilijk. Morning sunshine, you are always smiling when I open my I'm ready Ik, met Amalfi. Bezorgers van folders moeten voortaan niet per wijk worden betaald, maar per uur. En dat betekent dat dan ook het minimumloon voor folderbezorgers gaat gelden. Het is een voorstel van minister Asje van Sociale Zaken... en de Tweede Kamer gaat er vandaag over praten. Maar volgens de bedrijven die de folderaars op pad sturen... verliezen veel oudere bezorgers door dit plan hun baan. We gaan over praten met Ime Pasma van de branchevereniging DDMA. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat dan? Waarom zouden ze dan hun baan verliezen? Het is nu zo dat een, een bezorger een wijk loopt en die krijgt een uh, vergoeding per wijk. En die is onafhankelijk van de leeftijd, maar die is vooral afhankelijk van de lengte van de wijk. Uh, dus stel je voor dat je ongeveer anderhalf uur moet werken... en dan krijg je 7 euro, of je nou 13 bent of 83. Mm, ja. Het is mij nog niet helemaal duidelijk waarom dan mensen in problemen gaan komen. Uh, als je straks de, de, de wet minimumloon ook van toepassing gaat verklaren... op dit soort kleine baantjes, bijbaantjes... Mm -hmm. Dan is het zo dat iemand van, uh, zeg, uh, uh, ouder dan 23, dat die dan uh, duurder wordt. Ongeveer drie keer zo duur als iemand van, uh, van ongeveer 15 jaar. En dan zal de natuurlijke neiging zijn van de verspreidbedrijven om dan vooral jonge medewerkers uh, uh, aan te nemen op dit soort baantjes. Uh, en dat, Dan krijg je een effect, zoals je dat ook in de supermarkten ziet, dat uh, je daar op dit moment alleen nog maar uh, mensen ziet van uh, 15, 16 jaar en nooit ja. meer iemand van 23 jaar of ouder. Want werken er veel ouderen als folderbezorger? Uh, het werken ongeveer 90.000 uh, mensen in deze branche. Dus Wij sturen iedere week 90.000 uh, mensen uh, de straat op... om kranten, huis-en-huiskranten en folders te bezorgen. Mm -hmm. En ongeveer uh, drie kwart, 75 procent, die is uh, jonger dan 17. En één uh, kwart is ouder dan 17. En wij betalen, uh, het loon wat wij betalen... zit op, op het gemiddelde loon van een 17 jarige Ja. Okay. Dus dat zou betekenen, als je de wet minimumloon van toepassing verklaart, dat uh, 75% minder zou gaan betalen en 25% meer. Uh, maar de natuurlijke neiging zal natuurlijk zijn van de bedrijven om dan vooral de goedkopere medewerkers uh, te ja, Maar om wat voor ouderen gaat het dan? Om welke leeftijdsgroep hebben we het? Uh, 25% is dan ouder dan 23. Oh, dan ben je al snel oud, als je 24 bent, kennelijk. Uh, ja, bij 23, dat is de, zeg maar de, de bovenste grens van uh, het minimumloon. He, dus uh, het minimumloon is 8,50 euro voor een 23-jarige... en dat blijft zo tot, uh, tot 65 jaar. Ja. Maar wij hebben bezorgers in dienst van, uh, van 88 zelfs. Oké. Okay. No. Nou, meneer maar als we nou eens even niet naar die leeftijd kijken... is het dan een goede regeling voor uh, volle bezorgers? Nee, hij, klinkt, hij klinkt heel sociaal. Hè. De, ja. de wet minimumloon, die het van toepassing verklaart op, uh, op alle baantjes... Uh, maar je moet weten dat volders bezorgen en huis aan huis bezorgen... dat is echt een bijbaantje. Dus dat doen mensen naast uh, uh, ja, hun school... Uh, hoofdzakelijk of naast hun uh, AOW. En ze doen dat vooral om een uh, ja, klein bedrag bij te verdienen. Je kunt nooit een werkweek maken van het bezorgen van folders. Nee, dus dat zijn mensen die hun inkomen aanvullen. Mensen die niet ja. voldoende pensioen hebben opgebouwd misschien. AOW ja, en die, niet die nog uh, zeg maar voor, voor iets extra's voor de kleinkinderen uh, zo'n zo bezorgbaan erbij doen. Ook omdat ze soms wat, uh, wat lichaambeweging nodig hebben. Of wat sociale contacten op willen doen. Terwijl ze dat doen, dat zijn hun, ja, verschillende overwegingen. En het is niet de belangrijkste overweging om uh, geld te verdienen. Nee. Dus die nieuwe regel, zegt u, dat is, dat is niet voordelig. Ook niet voor, uh, voor de jongeren. Nee, die zouden dan minder gaan verdienen. En kijk, dan is het ook zo, als jij uh, het minimumloon van een 15-jarige... dat is het, het jongste, we hebben bezorgers vanaf uh, 13. Het minimumloon is 2,50 euro. Uh, als je anderhalf uur werkt, zou je 3,75 uh, euro nee. uh, verdienen. Ja, daarvoor krijgen wij niemand op de straat. Hoor. Nee. Kun je beter dus dat is en... waarom, wij, waarom wij 7 euro uh, bieden hè, voor zo'n gemiddelde wijk dan. En dat is het. Ja. Minimumloon van een 17 jaar. Wat zou u nou willen? Sorry, maar zodat ja. dat de politiek zou doen? Wat op dit moment in de wet staat, is dat, er een, uh, dat de wet niet van toepassing is voor baantjes beneden de 5 uur per week. En wij zouden uh, dat vooral willen houden. En dat is ook een voorstel van D66, dus mm -hmm. het is een amendement vanmiddag uh, in de Tweede Kamer bij de behandeling. En uh, die stelt voor om niet van toepassing te verklaren op baantjes onder de 5 uur. Oké, okay, goed. Nou, uh, ben benieuwd hoe dat uh, vandaag zal aflopen, Ime Basma. Nee, Dankjewel. Nee, ja, ja. ja, dat dank kan u ik wel. me voorstellen. Dank voor de toelichting. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Ja, de Volkskrant schrijft over de plannen van staatssecretaris Van Rijn... van Volksgezondheid. Die vindt dat hulpbehoevenden best iets terug mogen doen... voor de samenleving. Als het aan hem ligt, mogen gemeenten straks... in ruil voor zorg, ouderen, zieken en gehandicapten vragen... om vrijwilligerswerk te doen. Dan ja, nou hadden we het laatste in deze uitzending over eenzaamheid. Dat er zoveel mensen in Nederland zich eenzaam voelen. Nou, van Rijn uh, heeft ook praktische voorbeelden. Zo kan eenzaamheid mogelijk worden verminderd... door ouderen te laten voorlezen... op de voorschoolse kinderopvang. Of de gepensioneerde boekhouder, die rolstoel gebonden is, wordt vrijwilliger bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Nieuwe wet die deze plannen mogelijk moet maken, ligt op dit moment bij de Raad van State. En het is de bedoeling dat die in 2015 zou ingaan. Een jaar na de salmonella uitbraak door bedorven zalm, weet u nog? Hebben nog altijd tientallen mensen ernstige gezondheidsklachten. Dat schrijft het AD, um, en zij halen daarbij letselschade-expert Ime Drost aan. En volgens Drost gaat het om verlammingsverschijnselen... en aanhoudende darmklachten. Salmonella uitbraak werd vorig jaar veroorzaakt door bedorven zalm... van het harderwijkse bedrijf Foppen. Bijna 1200 mensen werden ziek en vier stierven er ook aan. Goed nieuws voor mensen die regelmatig een verkeersboete krijgen. De geplande verhoging, die minister Opstelten wil doorvoeren... is voorlopig tegengehouden door de Tweede Kamer, lezen we in de Telegraaf. De minister had plannen voor een inflatiecorrectie van 2,8 procent. Maar de Kamer wil daar nu eerst een debat over. Volgens SP'er van Raak zijn de boetes nu al zo hoog... dat ook agenten het beu zijn ze uit te schrijven. Door roodrijden is veel duurder geworden dan de flitspaal zelf slopen. Het slaat nergens meer op. En de agenten zien dat ook al dus van Raak in de Telegraaf. Trouw schrijft vanochtend over onderzoek naar drie criminele jeugdbendes. In dat onderzoek staat dat een derde van de leden zich sinds de eeuwwisseling heeft ontwikkeld tot zware crimineel. En het gaat dan om criminelen die al op jonge leeftijd in hun werk, wijk begonnen met overlast, intimidatie en bedreiging. En inmiddels zijn ze drugs- of mensenhandelaar. Onderzoekers hebben gekeken naar het criminele pad van bendeleden uit Amsterdam-West, Utrecht en Dordrecht. Veel media besteden aandacht aan de verjaardag van Playboy. Doen wij ook trouwens vanochtend. Uh, Spits, mede ook. Nederlandse editie van het blootbad. Blad. Blootbad staat er. <hé> Viert vandaag zijn dertigste verjaardag. Volgens mij geldt altijd bloot in bad. Ja. Uh, maar dit is een blootblad. Uh, gesproken wordt met oud-hoofdredacteur Jan Heemskerk... die ook de begintijd als de stagiair meemaakt. Heemskerk heeft het over de veranderingen van het blad... door de jaren heen, uh, dus ook over het schaamhaar... De siliconenborsten en het bekende naakt. Heemskerk benadrukt dat het blad Anonu het moeilijk heeft. Vooral door de komst van internet. Ja, weet je wat de ontwikkeling is van dat schaamhaar? Nou? Steeds korter, steeds minder. Wat hoorde ik dan hier vanochtend uh, in het oog. Dat luisterde ik. Oh, steeds korter. Ja. Ik dacht dat het al helemaal weg was. Oh, dat kan ook hoor. Ja, naakt. Oh, naakt. Vandaar dat blootbaat. Blootbouwt. Ja.